Het is 7 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De autoriteiten in de Amerikaanse staat Louisiana... hebben meer dan 50.000 mensen het advies gegeven hun huis te verlaten. Een dam in de buurstaat Mississippi dreigt het te begeven... door de neerslag die de orkaan Isaac met zich meebracht. Het water achter de dam is door de regen zo hoog gestegen... dat gevreesd wordt dat hij zal bezwijken. De bewoners van een rivierdal in Louisiana worden dan onmiddellijk bedreigd. De staat Louisiana zet bussen in om ze weg te halen. De dam ligt zo'n 160 kilometer ten noorden van New Orleans. Die stad, die in 2005 hard werd getroffen door de orkaan uit Katrina, wordt dit keer niet bedreigd. Isaac is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. In het getroffen gebied zitten 700.000 huizen zonder stroom. Verzekeringsmaatschappijen ramen de schade op ongeveer een miljard dollar. In Noordwijk is astronaut André Kuipers gehuldigd. Het was zijn eerste publieke optreden sinds hij op 1 juli terugkeerde van zijn missie in het ruimtestation ISS. Kuipers landde met een helikopter op het strand bij Noordwijk. Zijn aankomst werd voorafgegaan door overvliegende F-16's. De astronaut werd verwelkomd door onder andere prins willem Alexander en premier Rutte. Er werd tijdens de huldiging op de boulevard onder meer een film van de missie van Kuipers vertoond. De huldiging was in Noordwijk omdat daar de grootste locatie is van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De NOS zendt vanavond een verslag van de huldiging uit om vijf voor half acht op Nederland 1. In de groepsfase van de Champions League is Ajax in een zware pool terechtgekomen. De Amsterdammers moeten het in groep D opnemen tegen Real Madrid, Manchester City en Borussia Dortmund. De landskampioenen van Spanje, Engeland en Duitsland. In de vorige twee seizoenen was Ajax in de groepsfase ook al gekoppeld aan Real. Beide keren lukt het Ajax niet om de achtste finales te halen. De eerste speeldagen van de Champions League zijn op 18 en 19 september. Het weer. Vanavond enkele stevige buien. Morgen zon, wolkenvelden en enkele buien. En het wordt s middags zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ah, en we hebben verkeersinformatie. Er staan nog tien files. Dit zijn de opvallendste. Op de A9 Amstelveen richting Diemen. Tussen Belmermeer en het knooppunt Diemen 3 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen de afrit Berkelen-Rode Reis en Delft-Zuid 4. A13 de andere kant op richting Rotterdam. Voor de afrit Berkelen-Rode Reis zes. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en het knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij.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 Goedenavond, het is bijna vier minuten over zeven en u kunt ervoor gaan klaarzitten. We hebben een ouderwets avondje voetbal voor u. Het is erop of eronder voor de Nederlandse deelnemers in de Europa League. Komen ze door in het hoofdtoernooi of komen ze er niet in terecht? De eerste wedstrijd, net begonnen, Heerenveen tegen Molde. Heerenveen moet twee doelpunten maken, Filip Koken. Dan komen ze in ieder geval nog gelijk met Molde. Maar ja, scoren hè. Ja, score is het grote probleem voor Heerenveen en eh, bijna was het al eronder voor Heerenveen, al in de tweede minuut. Want centrale verdediger Forren van Molde kopte binnen en de schrik sloeg om het hart bij de supporters van Heerenveen. Maar de treffer werd afgekeurd terecht overigens, want voren gaf een duwtje in de rug van Zuiverloon voordat hij raak kopte. Terecht dus afgekeurd die treffer voor Molde. Heerenveen is nu 4,5 minuut ongeveer onderweg. Schrikbarend leeg overigens dit stadion. Slechts 10.000 supporters. Terwijl er zo'n 26.000 in kunnen. 2-0. Dat was de uitslag in de eerste wedstrijd in Noorwegen. Nu nog altijd 0-0 na 4,5 minuut spelen in het Avalenza stadion. Bij PSV hebben ze geen probleem met scoren. Als je kijkt naar de uitslag van de eerste wedstrijd tegen Zeta. Daar werd het 5-0 voor PSV. Nu de thuiswedstrijd en die houtkamp is er al gescoord. Nou, het scheelde niet veel. De Rijk was heel dichtbij. Had erin moeten zitten voor PSV. Het staat 0-0 na vier minuten spelen. Een hoekschop voor PSV komt uh, terecht bij Jetro Willems. En daar is wel de 1-0. Ja, wordt ook goed gekeurd. Het is 1-0, ja. Zanka is uh, volgens mij de doelpuntenmaker. Dat is Matthias Zanka-Jurgensen. Een van de vele uh, zeg maar nieuwkomers in dit team van Dick Advocaat. Want Dick Advocaat heeft heel wat oudjes op de bank gelaten. Van Bommel, dat was trouwens een goede voorzet hoor, van uh, Jetro Willems. En dan bij de tweede paal helemaal vrijgelaten. Zanka die uh, mag scoren, Jetro Willems dus de voorzet. Van Bommel heeft rust, Boumer heeft rust, Hutchinson heeft rust. Die zit allemaal niet eens op de bank. En op de bank met Marcelo, Titon, Toijvonen, Strootman, Mertens en Lens. En ook nog Marcel Rietsmaier. Dat zegt genoeg over PSV. Dat dus al leidt na vijf minuten spelen met 1-0. Doelpuntenmaker Sanka. Aardig begin van deze voetbalavond. Tot 11 uur vanavond zijn we bij u. Om half acht begint Sparta-Praag tegen Feyenoord. Om 9 uur FC Twente, bursa -Spor En op dezelfde tijd ook AZ tegen Anzi. Verder hebben we reacties op de loting voor de Champions League. U hoorde het zojuist al in het nieuws. Ajax, Real Madrid, Manchester City en Borussia Dortmund in één pool. We hebben de Vuelta met opnieuw een spectaculaire etappe vandaag. Met opnieuw Joaquin Rodriguez die daar de toon zette. We hebben het U.S. Open... Tennis met Marcella Mesker en we gaan praten over de Diamond League in de atletiek. Genoeg sport dus vandaag tot 11 uur op deze zender. Please we'll Joe Jackson met You Can't Get What You Want. En laat dat nou precies hetgene zijn wat PSV wel krijgt. Precies wat ze willen, een snel doelpunt en niet uitkamp. Ja, het wordt nu wel heel moeilijk voor Zeta om de volgende ronde te halen. Je moet zes keer scoren. Nee, alle gekheid op een stokje. Dat was natuurlijk wel de verwachting dat PSV snel zou scoren. En er een monster scoren van wil gaan maken. Nu een hoekschop nadat nou, Jorginho Wijnaldum... De bal richting het doel had geschoten. Ja, PSV heeft uh, het natuurlijk heel makkelijk na die 5-0 overwinning al in Montenegro. Heeft wat mensen op de bank uh, gezet. Ik noem ze net al. Uh, Marcelo, uh, Strootman, Mertens, Lens, zelfs uh, Van Bommel, Bauma en Hutchinson. De oudjes zeg maar, van uh, het team uh, zitten er helemaal niet bij. Nu komt die hoekschop voor het doel. Wordt weggestomd en opgevangen door de Montenegreinen. Die... ...ontstellend zwak zijn vorige week al en ook nu. Uh, dit is echt een uh, amateurploeg. Dit is niet eens uh, Jupiler League uh, niveau. Maar echt uh, topklassen. Daar zouden ze misschien nog net aan mee kunnen draaien. Balbezit voor PSV. Twee debutanten in het team. Boy Waterman in het doel in plaats van Titon. En Peter van Ooyen. Een 20-jarige jongen, een beetje onopvallend omhoog gekomen. Deed het goed in de voorbereiding. Mocht met het eerste meetrainen. En is een soort uh, uh, Mark van Bommel. Op zijn plaats speelt hij in ieder geval een soort verdedigende middenvelder. Terwijl uh, Boy Waterman de bal heeft. Zal niet al te vaak uh, gebeuren, de keeper van PSV. En dan meegeeft aan Timothy de Rijk. De Rijk weer terug naar. De, uh, naar Waterman. De Rijk die een enorme kans kreeg in de tweede minuut al. En hem dreiglijk in had moeten schieten. En toen was het daarna toch nog de 1-0 voor PSV via Sanka. Uit uh, de voorzet vanaf de linkerkant van Jetro Wilms. Die een halve wedstrijd zal spelen. In de tweede helft uh, uh, zal zijn plaats ingenomen worden door Marcel Ritzmaier. Uh, Orlando Engelaar. Ook hij mag weer eens in het, uh, de basis uh, spelen bij PSV. Heeft gepaast. Alles en iedereen op de keeper van PSV. Na op de helft van uh, uh, Zeta en uh, dan is het uh, Willems die de bal binnen doorgeeft. Goede paas van Ooyen. Oh, mooie goal. Oh. Ho, ho, ho, Wat een mooi doelpunt, zeg. Ja, dan mag je glunderen. Je debuut maken, Peter van Ooyen. Let op die naam. En op een metertje of twee, 23. schiet hij hem prachtig. Hij krult hem prachtig in de kruising. Wat een mooi doelpunt. En laat ik vooropstellen, er staat niets meer op het spel naar de 5-0. Maar PSV begint wel erg leuk met twee goede doelpunten. En dit is er eentje. Ja, het is dat het debuut is. Anders zou ik zeggen, joh, stoppen met voetballen. Op je hoogtepunt stoppen. 2-0, PSV leidt. Prachtige goal. Peter van Hooijen. Misschien wel wat voor Heerenveen, Philip Koken. Ja, dat zou mooi zijn, maar daar lijkt het voor ons nog niet op. Molde, de Noorse kampioen, maakt tot nu toe een betere indruk dan Hereveen. Het spel vindt zich ook, ja, bevindt zich ook op de helft van Heerenveen, zo doorgaans in die eerste twaalf minuten van de wedstrijd. Heerenveen komt er nauwelijks uit, probeert wel een hier en daar aan een aanval te beginnen. Maar het strandt al snel voordat het, voordat het een beetje goed op gang komt. Heerenveen moet weer spelen met zijn juryseats in de spits. Finn Bogasson, de IJslandse spits, die is niet speelgerechtigd. En dat is toch wel een groot nadeel voor Feyenoord. Dat dan juryseats moet missen op het middenveld. Zomer is wel weer fit gelukkig. Die had wat liesklachten. Die staat centraal achterin. En doet het dan met Kruiswijk. Kruiswijk die speelt voor Gouweleeuw die gepasseerd is. Nu komt de eerste kans voor een wedstrijd voor Heerenveen. En die is voor juryseats. Na een goede actie over de linkerkant van Arsenio Volpoort. En dat is dan ook een verrassing in de basis van Marco van Basten. Valpoort staat als de linkerspits. Die heeft iets meer body dan Tanane, Die daar normaal gesproken staat. Dat is toch een uh, lichtgewicht. En tegen die uh, stevige verdedigers van Molde heeft Tanane geen kans. Valpoort wel. Die kwam er langs en die gaf een goede voorzetter. Vanaf een meter of vijf probeerde Jurisits die bal binnen te tikken. En uh, de doelman Espen Bugge-Pettersen kon redding brengen. Het was de eerste aanval van importantie van Heerenveen. En dat geeft Heerenveen meteen wat moed. Misschien zelfs vleugels. Want voor het eerst in de wedstrijd gaat ook het publiek meedoen. Elak Chaui nu bij de middenlijn Met een hoge bal in de richting van de centrale verdediger Zomer. Die toevallig toch nog stond. Vanwege een eerder genomen vrije trap. Kopsterk. En dan komt hij altijd mee naar voren. Nu de rechtsbek. Het zuiverloon aan de bal. Op eigen helft geeft hij een diagonale paas naar de linksbuiten. naar Valpoort. Een paas die aankomt. Zo waar Heerenveen begint in de wedstrijd te komen... Maar Valpoort komt niet voorbij zijn rechtsachter. Voorbij Martin Lines. In ieder geval is er weer een beetje hoop. Nu Herenveen kan gaan aanvallen. En kan denken aan een volgende aanval. Omdat er ligt nog één. Een... ...aanval meepakken als Kums hier een aanval opzet... ...samen met de Jurisheets, die haalt terug. Jurisheets geeft mee aan de LXR. Nu kan er een voorzichtig over de Alexei. Nee hoor, dat lukt niet. Die komt weer niet voorbij die rechtsachter. We hebben bijna een kwartier gespeeld. Molde won de eerste wedstrijd met 2-0. Nu staat het nog altijd 0-0 in Ereveen. Wij gaan hier in de studio praten over de ronde van Spanje... ...die in de eerste anderhalve week veel spektakel te zien heeft gegeven. Sebastian Timmermans is aangeschoven. Uh, Sebas, op het moment dat er gescoord wordt... ...dan gaan we uiteraard weer even naar de voetbalwedstrijden. Maar vandaag weer zo'n spectaculaire etappe met een fantastische aankomst. Ja, we moesten er wel 188 kilometer op wachten. Maar de laatste twee kilometer op de Mirador de Ezzaro... dat is een nieuwe klim. Uh, die bracht inderdaad wel. Uh, die laatste twee kilometer brachten wel uh, spektakel. Het was ja, niet zo stijl, hè, geloof ik. Nee, procentje of 30 slechts op het, uh, op het maximale punt. Uh, dat is stijl. Maar dan ik heb het al Ja, we gaan, ja, naar Andy. We gaan uh, even naar voetbal. Ja, nee. Ja. Sorry vrienden, maar ja, dit gaat richting de tien hoor. Het is 3-0 na een kwartier spelen voor PSV. Oh, dat is bijna zielig. En weer die van Ooyen, die een heerlijk balletje buitenkant voet geeft aan Mattafs. En Matafs, die kan hem dan binnentikken. Maar Peter van Ooyen, let op die naam. Hij scoorde een prachtig doelpunt en nu een assist. En Tim Mattafs, de Sloveen, zorgt voor 3-0. 15 minuten gespeeld. Ik zeg het maar even, PSV Zeta 3-0. Kijk hoe ver wij hier komen met dat <laughs> gesprek. Uh, Sebastian, nog even ja, over ja, die ja, door uh, de Zaro. Ja, Ongelooflijk stijl, 30 procent ja, 30 dan de muur van Hoei... Uh, Zeg maar de muur van de heeft in die bocht waar ze rechtsaf staan... op dat stijlste stuk, daar is 25 procent. Nou, dit is nog 5 procent meer. En dan verwacht je eigenlijk maar één man Joaquin Rodriguez... de leider in de Ronde van Spanje ook... en uh, specialist bij een aankomst als deze. En dat liet hij toch weer zien. Uh, hij ging uh, redelijk vlot in de beklimming ging ten aanval uh, over Astaloze heen. Die bleef als laatste over van de kopgroep uh, van vier renners... Contador kon mee. En daarachter uh, daar hadden toch wel Valverde en Froome... de nummers drie en vier van het klassement... die hadden het, uh, die hadden het moeilijk. Uh, Froome, derde in het klassement, Valverde, de nummer vier. Uh, op het moment dat Froome eigenlijk bijna weer aansloot... want Rodriguez die leek even met Contador niet verder te willen... ging Contador nog een keer aan. Toen was het gat gemaakt, bleven die twee, Rodriguez dus en Contador, weg. En uh, Rodriguez die reed in de laatste 500 meter weer weg bij Contador... Uh, omdat hij die etappe natuurlijk wil winnen... maar ook omdat hij uh, de bonificaties seconden wil pakken. 12, 12 seconden, seconden precies ja. voor de etappe winnaar 8 voor de nummer 2. Dus daar zit toch weer 4 seconden verschil uh, in. nou Als je dan al die tijden bij elkaar optelt... dan breidt hij zijn voorsprong op Contador in het klassement... met 12 seconden totaal uh, uit. En staat hij nu 13 seconden voor in het klassement. Dus uh, ja, Rodriguez heeft precies gedaan uh, op deze stijle aankomst... wat iedereen van hem verwachtte. Wat gaat er nou de komende dagen gebeuren? Uh, zeker komend weekend, hè? twee uh, etappes die echte bergetappes genoemd kunnen worden. Maandag die quito Negro... Ook weer zo'n ja. geweldige aankomst. En na, na de rustdag eigenlijk ook nog weer een, uh, nog weer een bergetappe. Dus, dus, maar wat is de verwachting? Dat, dat hij uiteindelijk ook die etappes aankan... of dat hij nou, hiermee toch een beetje zijn kruid verschoten is? Die beklimmingen zijn natuurlijk wat langer. Uh, die lopen wat, uh, wat gelijkmatiger. Normaal gesproken... Uh, is dat meer golf naar de hand van Contador? Maar goed, Rodriguez die al, uh, nu al negen dagen straks in, uh, in die rode Leidenstrui rijdt... Uh, die heeft hier veel op gezet. Hij, weet, uh, hij is verlost van die ellendige tijdrit. Die heeft hij overleefd. Dus dat doet hem allemaal, allemaal wel goed. Precies, dat doet hem allemaal wel goed. Rodriguez heeft wel vaak in zo'n grote ronde... dat zag je in de Giro ook uh, van dit jaar, waar hij uiteindelijk tweede werd mindere dag en dat heeft hij hier nog niet echt gehad, dus dat is een beetje afwachten of hij hier inderdaad nog weer zo'n een slechte dag gaat krijgen. Maar het lijkt er een beetje op dat het meer nu gaat tussen Rodriguez en Contador. Want Vroom die had vandaag een slechte dag, die staat nu op 51 seconden, Valverde staat op 1,20. en Gesink staat nog steeds vijfde, wel bijna op drie minuten. Maar die ging juist weer heel goed mee, die werd vierde vandaag in de etappe in een op een aankomst wat niet echt des Gesinks is. Dus uh, wellicht, en dan denk ik vooral aan, uh, aan een mooie rituitslag... Of een mooie ritklassering, kunnen we nog wel de komende dagen... wat van Robert Geesink ook gaan verwachten. De wat de die andere Nederlanders doet. trouwens, want we hadden er nog twee in, het, uh, ja. in de top 10 staan. Die staan er trouwens nog steeds. Tendam en Mollema staan 9e en 10e. Ja, uh, Mollema die, uh, verliest vandaag 40 seconden, wordt 14e. En Tendam zat daar heel kort achter. Dus ze staan nog steeds in die top 10 maar ook voor hen geldt dat dat gelijkmatiger uh, hun wel wat beter ligt. Dus wie weet kunnen ze, de, kunnen ze daar nog wat gaan doen. Aan de andere kant staan ze ook weer niet op dermate grote afstand... dat ze snel de ruimte zullen krijgen. Mm. Dus dat is, een beetje, dat is een beetje afwachten. Maar wat betreft het klassement lijkt het nu een beetje in de plooi te vallen... dat het een duel wordt tussen Rodriguez en, uh, en Contador. En die Vroom die willen ze kwijt, hè, die Spanjaarden. Want dat, dat was in de eerste week al duidelijk. Hè? Ja. De drie Spanjaarden spannen samen tegen Froome. Ja, ja, nou ja, ze hebben hem dus vandaag uh, hebben ze hem op achterstand gereden. Um, dus Vroom zal nu uh, in de contra-attack moeten gaan. En uh, vandaag stond heel veel wind. Even afwachten hoe dat morgen gaat zijn. Misschien weer een keer zo'n poetsje dat ze de boel op de kant gaan gooien. En anders zal die in de bergen... een van die uh, vijf in totaal bergritten die we nog krijgen... in deze ronde van Spanje... zal die ergens een keer in de aanval moeten gaan. Heerlijke ronde, hè? Ja, het is een fantastische ronde. Uh, kijk, zoals vandaag is het wel wachten tot de laatste twee kilometer. Goed, dat weet je ook van tevoren. Maar uh, nee, het is, een, uh, het is een hartstikke leuke ronde. Eigenlijk, qua spanning, nu zo... En wat we al gezien hebben en het parcours er allemaal bij... is het eigenlijk tot nu toe, vind ik, de leukste, leukste van de drie grote rondes van dit seizoen. Sebastian Timmerman, morgen weer. Um, want we ja. je, je hebben je ons nog niet onderbroken, dus... Nee, ik zou niet meer durven. Eén keer is meer dan genoeg, uh, Gio. ja, Het wordt nu wel heel erg moeilijk voor uh, Zeta, hoor. 3-0 achter en uh, Rade Vesovic... De trainer staat er ook bij van wat kom ik hier doen. En uh, dat vroegen veel mensen ook aan mij toen ik hier kwam. Heb je straf? Want die wedstrijd is, uh, uh, helemaal, ging helemaal nergens meer om na de 5-0 overwinning. Maar ik uh, hoopte al een beetje op datgene wat er vanavond gebeurt. Dat zeg maar de tweede garnituur uh, wel even gas uh, wil geven. En we laten zien van jongens wij zijn er ook nog. Wij willen aan de deur kloppen. En dat doen ze met name Peter van Ooyen nu weer uh, in balbezit. Die een prachtig doelpunt maakte en een uh, mooie assist gaf. Het staat overigens 3-0 nog altijd nu. Nu al 20 minuten gespeeld. Dus uh, het stokt een beetje bij PSV. Om het zomaar te zeggen. Als Engelaar de bal breed geeft. Overigens had het al 4-5-0 kunnen staan. Want er waren nog een paar goede mogelijkheden en kansen voor PSV. En met heel veel kunst en vliegwerk wist uh, Milos Bulatovic de bal uit het doel te houden. Nou, eens kijken of deze aanval iets gaat opleveren. Peter van Ooijen in balbezit speelt de bal in. Doet dat uh, redelijk goed. Maar uh, kan niet uh, vrijgespeeld worden door Narsing. En dus kan Zeta overnemen. Uh, is al een paar keer in de buurt geweest zeg maar, van het doel. ...van Boy Waterman. maar meer dan, uh, dan dat ook niet. En ook nu zal dat niet snel gebeuren, want ze worden goed vastgezet... ...en uh, gaat de bal over de zijlijn. Twintig en een halve minuut gespeeld. Drie goede doelpunten van PSV in de vijfde. Zanka in de twaalfde. Van Ooyen zijn eerste doelpunt, net als Zanka trouwens voor PSV. En Matas in de vijftiende minuut. Dat is de score op dit moment. Totaal score 8-0. 21 minuten gespeeld. Dan maar weer ons oor te luisteren leggen bij Herenveen in het Abel Lenstra Stadion. Uh, ja, dat zal ook nog niet gescoord zijn, Filip. Daar is ook nog niet nee. gescoord. Of, en, of eh, nog van... niets. Daar nou, is ja, nog ja, ook niet nog niets. Nou, uh, laten we zeggen, van 3-0, daar kunnen ze hier alleen maar van dromen. Die eerste 10 minuten waren de spelers van Herenveen op bevanging. bevangen door de spanning. Ze konden elkaar niet aanpassen over een meter of 10. Dat lukte helemaal niets. Maar sinds die kans in de twaalfde minuut is Heerenveen een beetje losgekomen. Spelen ze goed. De kans waarbij Arsenio Valpoort voorgaf en de kansboot aan Juriciet. De keeper van Molde moest redding brengen. Een paar minuten later een kans over de rechterkant. Waarbij Van Lapara de andere vleugelspits de bal voorgaf. En weer een kansboot aan Jurysiet. En nu werd Jurysiet heel goed verdedigd. Maar Heerenveen begint een beetje zwong te krijgen. Begint lekker te gaan draaien. Vooral op het middenveld. Maar ja, dat ene probleem dat is er nog altijd voor Heerenveen. Ze hebben geen afmaker in de ploeg. Zeker niet nu Finn Bogasson niet speelgerecht. Is. En omdat Juris zich nu weer helemaal laat terugzakken naar het middenveld... en van daaruit de paas gaat geven, is er voorin centraal geen aanspeelpunt. En kan Molde nu eens een keertje weer overnemen en weer gaan bouwen aan een aanval. Over de linkerkant, via de linkerspits Djouf, de Senegalees, die geeft voor. Buitenkant rechtervoet. Daar probeert de Get de Amerikaanse vleugelspits bij te komen aan de rechterkant. En die haalt er dan een corner uit. Omdat El Achoui de linkervleugelverdediger van Heerenveen, de bal als laatste raakte... Aykrem gaat die corner nemen. En Aykrem nam een paar minuten geleden ook een vrije trap. En dat deed hij al veel te lang over. Veel te lang. Want hij, uh, ja, hij wilde hem twee keer toen nemen. Nam twee keer terug, uh, tot twee keer toe wat gas terug. En kreeg meteen een gele kaart. En dat irriteerde hem zeer. Om zo vroeg in de wedstrijd na 20 minuten al een gele kaart te krijgen vanwege spelbedrijf, vanwege tijdrekken. Maar goed, hij moet het maar accepteren. Nu een kans voor Molde, waarbij Voren de bal overschiet. De centrale verdediger vanuit die corner. 23 minuten nu gespeeld, nog altijd de stand. Heerenveen 0, Molde 0. Het is een mooie avond vanavond met veel sport. Veel verschillende sporten. En dan is het maar een kleine stap van het Abel Lindstra Stadion naar het Arthur Ashe Stadium in New York. Tennis, de US Open. Een Amerikaan op de baan. Marcella Mesker. Ja, dat klopt. Uh, Marty Fish is uh, zojuist begonnen aan zijn best-of-five tegen de Russen. Nikolai Davidenko. Twee mooie namen, twee uh, routiniers. Fish is 30, Davidenko 31. Ze hebben alle twee uh, voor uh, mooie dingen gezorgd in hun carrière. Davidenko misschien een beetje op zijn retour. Hij staat nog net in de top 50. Maar hij heeft wel vier keer een halve finale gehaald van een Grand Slam. Fish heeft dat nog niet eerder gehaald. Maar is uh, toch zeker hier op uh, de hardcourtbaan en in dat Arthur Ashe stadion. Toch wel favoriet tegen Davidenko die eigenlijk dit jaar nog niet zo'n prettig jaar achter de rug heeft. Hij heeft één goed resultaat neergezet en laat dat nou net toevallig het ABN AMO-toernooi Rotterdam zijn. Halve finale haalt hij die daar. De andere drie Grand Slams eerste ronde en uh, nou ja, hij moet het nu zien bol te werken tegen Mardi Fish. Eén game uh, is er gespeeld. Davidenko won uh, zijn service en uh, Fish uh, staat uh, momenteel op voordeel, dus die gaat uh, op weg naar de 1-1. Andere ...die wel aardig is om in ieder geval in de gaten te houden. Dat is die wedstrijd tussen Nicolaas Almagro, de Spanjaard. Die is als elfde geplaatst. Hij speelt tegen de Duitser Philip. Petschner, toch vooral een dubbelspeler. Maar ook een jongen die goed serveert op deze harde en snelle hardcourtbanen. Het zit daar in de vierde set. En Petschner leidt verrassend met twee sets tegen één. Almagro nu wel een break voor. Dus wie weet krijgen we daar een vijfde set. Maar daar is het dus heel erg spannend. Almagro 4-2 voor. Die is op weg naar de vijfde set. Maar eh, verrassend hoe goed de Duitser Petschner speelt.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 I got nothing but hugs for the herbs and trees. Somebody told me everything is gonna be. Go if you let it be. Kinetic energy is ready to be unstoppable, unbeatable, undefinable. Like Jammer voor babysitters-circus, maar. En die houdt dan. Ze hadden het kunnen weten. Moet je maar kortere nummertjes maken. Het is 4-0 geworden. Matas met zijn tweede. En. Uh, ja, ik durf het bijna niet te zeggen hoor. Maar de schietent is geopend. Die was al geopend in minuut 1. En nu uh, helemaal goede actie van uh, weer Jetto Willems. Die in aanvallend opzicht uh, de linksbek erg veel goed werk doet. is voor zijn linker knalt hem achter de keeper Bulatovic. En zo is het 4-0. Nou, die plaat gaan we ook niet meer verder draaien. Het was trouwens Babysitter Circus met Everything's Gonna Be Alright. En u kent dat waarschijnlijk, want het was het toontje van de festivaltent in de afgelopen sportzomer. Weet u dat ook weer. Ajax kan aan de bak in de Champions League. Ga er maar aan staan met clubs als Real Madrid, Manchester City en Borussia Dortmund. Voor trainer Frank de Boer is het de slechts denkbare loting mogelijk. Nou, we zeiden wel gek Scheren dat we met onze staat tussen de benen even heel snel linksaf gingen in plaats van rechtsaf de trap naar beneden. Nou je weet dat het kan gebeuren. Ja, even voordat we de tegenstanders doornemen. Wat had je voor wens of voorkeuren vooraf? Of had je bijvoorbeeld de ploegen van je zegt. Nou die wil ik wel eens hebben. Of juist niet. Nou ik weet dat je als je van tevoren daarover denkt. dan denk je je wil in ieder geval een hele mooie ploeg hebben. Uit de eerste pool. En dan zou Barcelona natuurlijk fantastisch zijn uh, geweest. Hebben we nog nooit tegen gespeeld volgens mij. officieel als uh, club zijnde. En ja, daarna... Ja, Schalke bijvoorbeeld 0-4 en uh, noord Het Dat had een leuke pool geweest. Het is to totaal anders geworden. Hè? Ja, dat leek kampioenenpool, leken. zegt mijn groep des doods, zegt Henry bijvoorbeeld ook. Real Madrid, twee keer tegen gespeeld, is gewoon niet leuk of een uitdaging? Nou ja, ik zei, hebben gewoon fantastische spelers onder zich. Dus dat, het zal heel lastig weer worden. Maar als we even ons terug... Uh, tenminste even in de geheugen gaan wat er vorig jaar is gebeurd... Oké, okay, dan hebben we het uit uh, 4-0 verloren. We hebben toen meer balbezit gehad. We hebben meer uh, schoten op doel gehad dan, uh, dan Real Madrid. Alleen zij waren heel effectief. Nou, thuis hadden we verdiend 2-2 moeten spelen. Door twee afgekeurde doelpunten. Ja, da daarnaast weet ik ook dat zij als ze in topvorm zijn. En wij zijn in topvorm. Dan zullen zij aan het langste eind trekken. Dat zal uh, eerlijk moet je zijn. Maar als wij een hele goede dag hebben. Dan kunnen we het iedere tegenstander uh, lastig maken. En ook Real Madrid. Het is ook weer een graadmeter voor, voor je ploeg, om te kijken waar je staat hè, vergeleken met vorig jaar. Ja, natuurlijk. Nou, dus we hebben natuurlijk ook wel wat nieuwe mensen natuurlijk. En dat is misschien weer het nadeel wat je hebt natuurlijk bij een club als Ajax. Op dat, uh, dat moment dat je denkt, hé, hey, we gaan nu aan een, uh, ja, een ploeg bouwen die uh, aan elkaar gewend is, dat je toch weer een paar aanpassingen moet hebben. Maar dat maakt het ook weer leuk als trainer. Als we dan naar City kijken, als ik alleen aan de spitsen kijk... Hè? Ik weet niet of jij ze nog wel weet, zijn een stuk of vijf, zes... Ja, maar... heel veel, ja. Nou noem ze het, Zeko? Aguero, uh, Balotelli... Uh, even kijken, wie hebben we nog meer? Uh, <laughs> TvS? TvS, ja. ja. Dus ja, je hebt er zoveel, en daarnaast heel, hoor, met Silva heb je nog... Uh, je hebt uh, nog heel veel goede middenvels, aanvallende middenvels er ook uh, omheen lopen. Schatjes in? Ja... Het is heel moeilijk. Ze kunnen uit het niets een goal maken. Dat is hun kracht volgens mij. Ze hebben een hele solide verdediging. En met Nigel natuurlijk daarvoor vaak spelend. En dan hebben ze ja, ongelooflijk veel kwaliteit. Wat je net al zei, met zoveel goede spelers. Met ook een Nasri, een Silva, die de creatieve spelers zijn. Ja, met uh, dodelijke spitsen. De zwaarte van deze pool zitten we natuurlijk in pot 4. Ja. Dortmund, twee keer kampioen. Met die Jurgen Klopp, aparte trainer. Wel, ja, de affiches zijn natuurlijk geweldig, Frank. Nee, maar je, je had natuurlijk eentje die je bijna niet wilde loten natuurlijk. Dat was uh, Borussia Dortmund uit de uh, pool, of Otvier. En Dan is het toch uh, gebeurd. En, ja, je kan alleen maar zeggen dat je in uh, fantastische uh, stadions gaat spelen... van uh, bijna allemaal 80.000 uh, mensen kunnen erin. Uh, mooie steden ook nog. Uh, dus niet te ver. Dus voor, uh, voor de fans is het uh, fantastisch. Alleen, ja. Dat is misschien het enige positief. Nee, je geeft het toch niet op. Je kunt derde worden, en dan is het niet ja, Wij, wij moeten proberen derde te worden. En natuurlijk, daar gaan we ook voor. En wat ik net al zei. We gaan ons stikkende de best doen. En gewoon met onze eigen filosofie. En, uh, dat hebben we voor vorig jaar laten zien dat we dat we het iedereen pijn kunnen doen. En laten we hopen dat het uh, weer gaat gebeuren. We zijn nu rechtstreeks op, op de zender. Ik weet niet, is er nog nieuws? Heb je nog iets te melden? Sulemani bijvoorbeeld is die nog Ajax ziet op dit moment. Morgen is die transferwindow voorbij. Sulemani ik... is nog Ajax ziet. Ik heb er niks uh, van gehoord. Van de wiel ook? Van de wiel ook nog. Ja. Oké. Okay. Nou aan de bak. Ja, nou ja, de competitie, Heerenveen staat voor de deur. Dat is het allerbelangrijkste op dit moment. Frank de Boer was dat, de trainer van Ajax, reagerend dus op de Champions League-loting. Zijn reactie op Twitter was trouwens heel kort en krachtig. Wanneer is de finale, heeft Frank de Boer getwitterd. Dat zijn toch mooie opmerkingen. Uh, voetbal nu. Uh, voetbal van dit moment. Heerenveen tegen Molde staat 0-0. PSV tegen Zeta staat 4-0. En bij Sparta-Praag tegen Feyenoord zijn ze net begonnen aan een wedstrijd. Feyenoord vorige week nog in eigen stadion. Die Houdini-act tegen Sparta. Sparta Praag, Ronald van der Geer. 2-0 achterstand weggewerkt. En vanavond, wat gaat er gebeuren? Ja, het is nog 0-0 na drie minuten. En Feyenoord zou maar dolgraag een mening willen hebben over een loting. Maar moet eerst nog gezien die pot terechtkomen. Morgen voor de groepsfase van de Europa League. En daarvoor moet er in deze wedstrijd gewonnen worden tegen een Sparta Praag. Dat zeer offensief en zeer aanjagend is begonnen tegen Feyenoord. Dat werkelijk geen seconde rust krijgt om eens een keer op te bouwen. Om eens even balbezit te hebben. Sterker nog, Feyenoord heeft het zo lastig dat Lex Immers inmiddels al een gele kaart heeft gekregen in de beginfase van het duel. De spits is nu weg aan de rechterkant van het grasopgebied Wordt verdedigd door Matthijsen... maar heeft de bal zelf over de achterlijn gelopen. Mulder gaat een doeltrap nemen. Kan ik eens even vertellen hoe Feyenoord ervoor staat. Want Stefan de Vrij is terug in de basiself van Feyenoord. Zijn blessure zou vier tot zes weken duren. Maar uh, wonderdokters in Rotterdam-Zuid... Hebben, uh, hebben hem razendsnel teruggebracht. Hij in de basis. Martens Indy speelt nu linksback. Want Matthijsen is de andere centrale verdediger. Dat is een uh, aanpassing die gedaan is... ...op de bank. Vier man op het middenveld. Dus met Ruud Vormer en Kelvin Leerdam. Naast Klaas hier nemen zijn twee spitsen. Schaken en Cisse Fernandes is er dus niet bij. Ja, en ook de nieuwe aanwinst nog niet pellen. Hij wordt morgen in Rotterdam gekeurd. Dat moet uit voorzorg. Anders krijgen ze de transfer niet meer rond. Maar dan moet er moeten nog wel wat plooien worden gladgestreken... ...voordat de Italiaan definitief Feyenoorder is. En als Klaas hier een lange bal naar voren over de zijlijn schiet... ...kan ik ook nog even vertellen dat Feyenoord er naar verluidt geslaagd is... ...om Gerson Cabral onder te brengen bij een andere club. Uh, voor 1,25 miljoen euro verhuist hij naar Swansea. Dat bericht hopen we vanavond overigens nog wel van uh, Martin van Geel bevestigd te krijgen. Goed, dan maar even het voetbal. Sparta-Praag dus vorige week op 2-0. En na rust, inderdaad, je noemde het al, een, uh, ja, een, een Houdini-act van Feyenoord. Twee doelpunten met Atjebar in een van de laatste minuten. Nu Huusbouwer namens Sparta-Praag voorzet vanaf de rechterkant. Kweehoeken net niet bereikt. En dan kan Martins in die wegwerken uit eigen strafschopgebied richting Lex maar die staat tussen twee mannen in. En komt ook niet in balbezit. Nu krijgt Feyenoord de bal wel even op eigen helft. Maar werkelijk geen seconde rust. Want daar is de rechtsachter alweer. Vilika. En die paast de bal weer naar voren. Weer richting Kweuk. En dan kan Matthijssen niks anders doen dan die bal over de zijlijn spelen. In de Generali Arena. Ja, gevuld voor zover kan. Zo'n man of 15.000, 16 16.000 zijn er. kunnen er 20.000 in. Maar er zijn wat vakken vrijgehouden. En er zijn zo'n 13 tot 1500 Feyenoorders mee om de ploeg te steunen. Weer Sparta-Praag voorzet vanaf de rechterkant natuurlijk opletten op Katlec, Want hij is de man die vorige week twee doelpunten maakte in Rotterdam. Het grote talent, twintig jaar maar liefst, het grote talent ook van Tsjechië. Feyenoord levert weer in met Jan Mata. Daar komen die mannen weer in het paars. Nu vanaf de linkerkant aardige steekbal. Daar moet Mulder komen en Mulder komt voordat Huusbouwer gevaarlijk kan worden. Nee, Feyenoord zwaar onder druk in de beginfase hier in Praag. Sparta-Feyenoord kent na zes minuten een tussenstand van 0-0. Philip Koken en Heerenveen, is het daar inmiddels een beetje eenrichtingverkeer? Nou, bepaald niet. Heerenveen stormt wel op de goal en creëert ook wel wat kleine kansen. Ja, het kansen durf je het nou eens te noemen. Het zijn meer mogelijkheden. Komt in de buurt van de 16 meter van Molde. Maar dan is Heerenveen, als het in die voorwaartse beweging is, wel heel erg kwetsbaar op de counter. En de beste twee kansen in het afgelopen kwartier zijn er ook geweest voor Molde. Eén uit de vrije trap en niet uit de counter van Eikrem, die liet Noordveld los. Er kwam er een, een rebound aan voor Get, de Amerikaan. En Noordveld moest dan opnieuw handelend optreden. En één keer dus wel uit een counter. Waarbij Get uh, inschoot. En Noordveld daar zijn vingertoppen tegenaan krijgt. Nu een voorzet in de richting van Diouf, de spits van Molde. Die kan goed worden weggekopt daar door uh, Ramon Zomer. En kan de roon vandoor. Maar de roon wordt uh, de bal afhandig gemaakt door. Uh... De Daniel Berg-Hestad, de oud-Heerenveen, nu de aanvoerder van Molde. Hestad speelde hier in het seizoen 2004-2005. En Heerenveen had hem graag, graag willen houden. Maar uh, Hestad had, had wat uh, heimwee en moest ook wat terug vanwege familieomstandigheden. Maar dat was allemaal tot grote spijt van Heerenveen. Heerenveen had nog jaren hier willen genieten van Hestad. Maar nu is hij dus weer de aanvoerder van Molde. De ploeg onder leiding van Solsjaar die hier heel druk staat te coachen. Dat doet Van Basten overigens ook een paas nu in de richting van Van Lappara. De rechterspits van Heerenveen. Die zoekt zijn rechter voor een voorzet. Daar komt de voorzet ook. die wordt heel moeizaam verdedigd. En daar is het schot. Het schot van Van Aanholt. De middenvelder die daar aansluit. Het schot gaat zo'n meter of twee naast de goal van Van Pettersen, de doelman van Molde. Zo was er weer zo'n mogelijkheid voor Heerenveen. Maar dat staat nog altijd 0-0. En nu begint de tijd zijn onderhand wel te dringen voor Heerenveen. Gaan we naar de schiettent in Eindhoven. PSV tegen Zeta. En die houdt kan wel een hele tijd niks gehoord. Slecht voor de statistiek dit, hoor. 4-0, 36 minuten gespeeld. Vrije trap PSV. En in één keer op het doel probeert hij het, Memphis de Pai. En dat gaat maar een je naast het doel van uh, Zeta. En uh, allereerst mijn excuses aan de topklasse uh, voetballers. Want dit team is nog niet eens best drie uh, uh, niveau. Dit is zo ontstellend zwak. en lopen nog de schoppen ook, want uh, uh, de heer uh, Radulovic, Milos Radulovic... die uh, werkelijk een, een trap uitdeelde, uh, daar lusten de honden geen brood van... Het is Milos B. Radulovic. We hebben ook nog een gewone Milos Radulovic. Milos Radulovic uh, is er uh, uit. Uh, Igor Vujazic is de vervanger. Nou, dan weet je het wel. Dat wordt uh, een zware avond dan voor uh, PSV. Na nou, die wisselt. Nee hoor. Dit is gewoon een, uh, een ballenploeg. Die er echt niets van bakt. En ook nog gemeen voetbalt bij Tijtenweilen. En gewoon met een nulletje of tien naar huis moet worden gestuurd. De Montenegreinen. En misschien dat het nu gaat gebeuren als de volgende aanval voor PSV een feit is met Sanka. Sanka gaat, is op avontuur. Speelt de bal dan naar buiten richting Willems. Maar daar zit een sliding tussen... Van Bozanovic, de aanvoerder. Overigens aanvoerder bij PSV is opvallend genoeg Boy Waterman. Die zijn debuut maakt. De keeper, vervanger van uh, Titon. Zanka heeft de bal gespeeld op de paai. De paai trekt naar buiten. Speelt de bal naar Narsing. Narsing, punt strafschopgebied. Heeft nog uh, weinig laten zien eigenlijk. De uh, Internationals speelt hem nu terug op Van Ooyen. Van Ooien bal breed naar Willems. Willems moet dan met de voorzet komen of met de splijtende paal. Hij doet het met de voorzet richting tweede paal. Daar is hij. Ja. ja hoor, 5-0. En weer is het Sanka. Die uh, toch wel heel aardig bezig is, deze centrale verdediger. Matthias Zanka Jurgensen. Net als de eerste goal op aangeven van Willems. Bij de tweede paal kopt hij de bal. Het geheel en al vrij binnen. De verdediger staat te kijken. Van, ach ja, er stond iemand. De dus coach had iets gezegd. van Als er nou iemand in de buurt is, probeer hem te dekken. Maar hij was het helemaal vergeten. En dus kan Zanka voor de tweede keer scoren in deze wedstrijd. En staat het 5-0 bij PSV Zeta. Tevreden, Gio? Ik ben heel tevreden. Oh, man, no.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 Silo Green met Bright Lights, Bigger City, Bigger City in Praag. Sparta Praag tegen Feyenoord, is daar nog 0-0 Ronald? Ja nog altijd, na 14 minuten, maar Feyenoord heeft het niet makkelijk. Sparta Praag heeft eh, zich tot doel gesteld om Feyenoord het voetbal onmogelijk te maken. En snel een eerste goal te maken, daar komt een vrije trap vanaf de linkerkant. Wordt in het schapsopgebied als laatste door een Feyenoord aangeraakt. En nu mag ook Sparta Praag een corner gaan nemen. Ik zeg ook omdat Feyenoord dat ook al even mocht. Nadat Schaak in een van de spaarzame uitbraken van Feyenoord gevaarlijk kon worden aan de zijlijn. En uiteindelijk Sparta Praag een corner mocht weggeven. Mocht Ruud Vormer trappen vanaf links. Maar die corner leverde niks op. Nu Sparta Praag met een corner aanstaande vanaf de rechterkant. Natuurlijk zo'n beetje alles mee voorin. Feyenoord net even met tien. Omdat Matthijssen in een duel aan de hand geblesseerd is geraakt. Nu komt die corner vanaf de rechterkant komt kort. Bij de eerste paal wordt door Sisee weggetrapt. Maar over de zijlijn ter hoogte van het strafstopgebied. Dus Sparta Praag mag daar opnieuw gaan ingooien. En Matejowski gaat dat doen of gaat hij dat nog even overlaten aan iemand anders? Ja, waarom ook niet. Hij laat het over aan Wiedlitschka. Dat is de rechtsachter. Klusje voor de rechtsachter die dat overigens ver kan. Dat weet ik niet, maar dat denk ik zo. Omdat iedereen ineens dat schafschopgebied induikt. Hij kan het inderdaad ver. Komt op de 5 meter lijn uit daar. Wat komt nu wel Uiteindelijk Uiteindelijk Leerdam die wegwerkt. Het schot uit de tweede lijn is goed. Maar dat geldt ook voor de redding van Erwin Mulder. Het schot van linkermiddenvelder Priek Riel. Enige wijziging bij Sparta Praag ten opzichte van een week geleden. Hij nu in de basis. Maar Mulder heeft die bal goed te pakken. Middels alweer uitgegooid. Via vorm schaken gevonden. Die verliest de bal rond het schafschopgebied. Maar op karakter verovert Klaas weer voor 5 Feyenoord dan naar Matthijssen. Matthijssen naar Leerdam. Linkerkant, twee meter over de middellijn. Martens Indy weer terug naar eigen helft. Matthijssen, ja, men wordt helemaal vastgezet. En dan uiteindelijk de bal naar Sisse. Wordt naar voren gewerkt door Schwedik, de oud-Groninger. Die weer terug is in Tsjechië. En nu dus speelt bij Sparta Praag. Maar die levert op zijn beurt toch ook weer in bij Feyenoord. En eindelijk, na bijna een kwartier, kan Feyenoord de bal eens rondspelen. En proberen om zelf eens tot voetballen te komen. In plaats van te reageren. Matthijssen, een lange bal richting de rechterkant. Wel op de borst van Schaken. Maar via datzelfde kippenbosje van de rechtsbuiten van Feyenoord gaat die bal over de zijlijn. Sparta-Praag mag gaan gooien. Spelen bijna 16 minuten. Het is nog 0-0. Slotfase van de eerste helft in Veen Philip. 1 minuutje wordt erbij geteld in de eerste helft. Nog altijd 0-0 als Molde een corner mag gaan nemen. En dat doet het via Eikrem. Een halve minuut geleden zojuist de beste kans van de wedstrijd voor Heerenveen. Uit een corner voor Heerenveen kopte Zomer en de bal werd bij de tweede paal weggetrapt door de man op de lijn. En dat was Mostreum. Nu een kansje voor Foggen, de centrale verdediger van Molde. Maar Molde laat de bal achterin nu weer netjes rondgaan en probeert die eerste helft vol te spelen. Heerenveen heeft heel veel balbezit gehad. Heeft ook wel wat kansen ontwikkeld, maar in de counter was Molde toch echt wel gevaarlijker. En dat was eigenlijk ook wel het spelbeeld in Molde. Molde is net wat geslepener, net wat geroutineerder en ook fysiek wat sterker. En dat merk je zodra ze in de buurt komen van de 16 meter. En dat merkt Heerenveen ook zodra het in de buurt komt van de keeper van Molde. Hier klinkt het rustsejaal. Het is 0-0 nog altijd. Heerenveen heeft nog 45 minuten om die marge van 2 doelpunten achterstand goed te maken. PSV tegen Zeta ook om 7 uur begonnen. Dus ook bijna bij rust en die houtkamp. Ja, nog even uh, iets rechtzetten. De 5-0 was Wijnaldem en niet Zanga. Maar die uh, mooie krullen zijn weg van uh, Wijnaldem en dan lijkt hij wat op Zanga. En nu heeft ook scheidsrechter Messia, wat een prachtige naam, uit Israël... heeft uh, voor rust gefloten. Het staat 5-0, ik heb het alvast opgezocht. De grootste overwinning, 10-0 tegen FC Arts Noord-Ierland in 1974. En toen stond het ook 5-0 bij rust, net als de stand nu is bij PSV-FK Zeta. We blijven druk schrijven. Dan gaan we weer naar Sparta-Praag tegen Feyenoord. Uh, Stefan de Vrij die maakte daar weer zijn rondtrain. aan. enkel blessure, Ronald. Het lijkt maar erop nu? alsof je wat voorkennis hebt, Gio. Uh, want hij uh, zit inmiddels weer langs de kant. Hij loopt inmiddels wel. Is met de brancard van het veld gegaan. Maar heeft denk ik in alle inspanningen om razendsnel te snel terug te komen. Uh, ja, zich wat overbelast. Heeft een hamstringblessure opgelopen. En is inmiddels alweer exit in deze wedstrijd. Dat betekent dat Martens die weer centraal staat. Nederland toch in het de elftal is gekomen. Maar triest is het wel voor de aanvoerder van, het, van Feyenoord... die misschien nog wel had gehoopt met zijn snelle terugkeer... ook in oranje zich te kunnen melden. Nou, daar kan nu ook een streep doorheen. Het is triest om te zien. Het is overigens nog 0-0 na 18 minuten. En Feyenoord waar in de buurt van het tras op het gebied van Praag... als Jan Maat de bal daar naartoe speelt... maar niet vormer bereikt en ook niet schaken. snel omschakelen van Praag wordt onschadelijk gemaakt... door nu dus de nieuwe centrale verdediger Martens Indy... terug naar Mulder. En zo heeft Feyenoord via Nelon, die zijn eerste balbezit heeft... het balbezit wat langer richting... Sisse, fel op de huid gezeten door Vilitschka. En dan gaat de bal over de zijlijn. Wie heeft hem nu als laatste geraakt? Ja, dan is het toch Sisse. Uh, en dus een ingooi. Of zelfs een vrije trap. Omdat Sisse uh, iets te hardhandig met de rechtsachter van Sparta Praag omging. Een vrije trap voor uh, Sparta Praag. Dat is natuurlijk koren op de molen voor het uh, elftal hier uit uh, de Generali Arena. Omdat het uh, genoeg heeft aan 0-0. Niet per se hoeft te scoren. Feyenoord moet wat dat betreft winnen. Of met meer dan 2-2 gelijkspelen komt een uh, voorzet van Vilitschka. Kierwee gaat wel de lucht in. Wordt verdedigd door Matthijsen. Maar raakt de bal wel als laatste. Bal over de achterlijn. Een doeltrap dus voor Erwin Mulder. Ik kijk eventjes naar de vrij. Want die moet nog een heel eind lopen voordat hij terug is bij de tunnel. Helemaal aan de andere kant is hij hier terecht gekomen met die brancard. Ja, het is niet de enkel. Het is inderdaad de hamstring. Hij duwt het gezicht nog even in het shirt. Ja, dit is buitengewoon triest voor de man die zoveel moeite heeft gedaan. Om belangrijk weer te kunnen zijn voor Feyenoord. En dan op deze manier exit moet. Zo vroeg al in deze wedstrijd. Nederland met het balbezit, lange bal richting Immers schant hem slechts. Inleveren weer bij Sparta Praag. Druk zetten aan de linkerkant. Kaderabek gaat nu richting de achterlijn. Kan geen voorzet geven. Bal over de achterlijn via Leerdam. Maar dan is er al iets anders geconstateerd door de arbitrage. Het antwoord op de vraag, wat heeft hij nou gezien? Moet ik schuldig blijven? Nou, ik denk dat die bal dan iets eerder al over de achterlijn was. Mulder gaat in elk geval gewoon een doeltrap nemen. In minuut 20 van deze wedstrijd. De lange bal van Erwin Mulder. De bedoeling is Cissé. Maar ja, Cissé wacht gewoon af. van de mannen van Praag bewegen. Dus heeft de thuisploeg weer het balbezit. Ja, Zwarte Praag is veel en veel sterker. Kaderabek met een bal richting de rechterkant. Daar zit dan Nederland tussen. Via de zijlijn, of bal over de zijlijn. En inmiddels heeft Sparta-Praag weer ingegooid. Kaderabek komt nu straks op gebied in. Afleggen op Katlets. Die heeft dan net iets te veel ruimte nodig om gevaarlijk te kunnen worden. En Feyenoord kan eruit. Maar Emas, jongen schiet nou toch op. Ja, die moet die bal naar voren spelen, maar denkt heel veel tijd te hebben. En dan Katlets komt van achteren en plukt hem zo weer de bal van de voet. Ja, zo kan Feyenoord blijven voetballen. Nu levert Sparta-Praag in bij forma forma direct met een lange bal. Snelheid van schaken gezocht. Maar laat nou die rechtsachter Vilitska ook heel snel zijn. Krijgt nog een duwtje in de rug van Schaken. En dus een uh, vrije trap of een doeltrap, want de bal gaat over de achterlijn. En dan denkt die schrijver, ik geef maar geen vrije trap, maar uh, gewoon een doeltrap. Dat is overigens een Kroaat, Bedek. Die heeft een doeltrap aan uh, Sparta-Praag. Nee, Feyenoord moet er nog een beetje in komen. Neemt te veel tijd. Moet even wennen nog aan het niveau, denk ik, na 21 minuten. Sparta-Praag, Feyenoord, 0-0. Tennis dan weer de US Open, Marty Fish voor eigen publiek tegen Davidenko. Hoe gaat het met de Marcella? Nou, eigenlijk uh, verrassend slecht. Um... Ja, hij had een breakpoint in de opening game van deze eerste set... op de service van Davy Denko. Die benutte hij niet. Uh, leverde toen vervolgens zijn eigen service in. Kwam 3-0 achter, 4-1. Nou, heeft nu zojuist zijn eigen service uh, gehouden, 4-2. Maar moet dus nog die breekachterstand uh, wegwerken. Um, ja, gek. Want Fish, zou je zeggen is toch de man die bij uitstek hier op deze banen goed zou moeten spelen. Maar hij serveert niet goed, ruim onder de 50%, slaat veel fouten, weinig winners. Dus misschien ook wel een stukje spanning. Want laten we niet vergeten dat Mardi Fish begin van het jaar of in het voorjaar twee maanden eruit was met een hartprobleem. Hij is daaraan geholpen, hij is zelfs geopereerd. Hij had hele nare hartritmestoornissen, werd wakker s'nachts, kreeg nachtmerries. En zijn hart uh, midden in de nacht tikte gewoon 180 slagen. Nou, dat is natuurlijk angstaanjagend. Heel eng als je topsporter bent. En uh, hij is dan tijd uit geweest. Heeft natuurlijk wel wat met hem gedaan. Hij is uit de top 10 gevallen. Staat nu uh, 25. Nog wel bij de top. Maar uh, niet meer zo zeker van zijn zaak. En natuurlijk ook niet zo'n goede voorbereiding. Dus misschien dat dat met de emotie van het spelen hier in het grote stadion... dan wel een beetje mee te maken heeft. Het is ondertussen 5-2 geworden voor Nicolai Davide in de eerste set. Dat is dus verrassend. Maar het is een best-of-five. Fisch heeft nog wel eventjes. Ondertussen kijk ik even naar de andere baan. Nicolas Almagro won de vierde set van de Duitser Philippe Petschner. Dat betekent dat zij nu zojuist zijn begonnen aan de vijfde set. En daarin leidt Almagro met 1-0. Hij heeft een break voorsprong. Drie loodzware tegenstanders rolden eruit de kokers voor Ajax... bij de loting van de Champions League. Real Madrid, Manchester City en Borussia Dortmund zijn de komende maanden de ploegen... met wie Ajax de krachten gaat meten. Namens de Amsterdammers zat Mark Overmars in de zaal. De directeur voetbalzaken was voor het eerst in zijn nieuwe rol aanwezig. Nou, het was een leuke belevenis. En uh, ja, de loting, daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Ik denk dat het een prachtige uitdaging is. We hebben een uh, jonge, talentvolle groep... En die kunnen vrij spelen. Dus ik, zie het, uh, ik vind het een uh, prima groep. In principe wil je natuurlijk graag tweede worden. Minimaal in zo'n pool om verder te komen. Als je de zwaarste pool treft, want daar is geen discussie over... worden die kansen natuurlijk wel kleiner. Ja, natuurlijk. Maar ik denk, ik, volgens mij was het in 1995... hebben wij drie keer van Madrid gewonnen. In een, ja, op zich wel een uh, gouden generatie misschien. Maar in ieder geval, alles is mogelijk. Uh, ze kunnen uit voetballen, uh, talentvol. Dus uh, wat dat betreft uh, zie ik het uh, nou, met vertrouwen tegemoet. Waar liggen nou de kansen in deze pool? Ik bedoel, Dortmund komt er nog even bij als tweevoudig landskampioen. Dat is dan op papier de zwakste, maar ja. Ja, kansen die moet je zelf creëren. Maar, uh, en als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Maar uh, nee, <tie> uh, nogmaals, uh, ik denk dat het uh, prachtige wedstrijden zijn. Uh, natuurlijk zijn de tegenstanders uh, zwaar. Maar ja, uh, dat, uh, dat soort vragen heb je altijd. Lichte groep, uh, zware groep. Uh, dat maakt niet uit. Ik neem aan dat die Paspatoes uh, morgen allemaal uitverkocht zijn. Nou, ach ja. Ik denk, uh, ik denk dat de kaarten wel goed verkocht zullen worden. Uh, maar ik denk dat het ook goed is voor het Nederlands voetbal. Het zijn mooie wedstrijden. Mooie Ga je nu nog wat doen op de transfermarkt? Je bent technisch directeur, je hebt nog iets meer dan 24 uur. Zijn jullie nog bezig met spelers? Kan je er iets over zeggen? Nou, als het goed is, komt er morgen een, een aanvaller bij. Uh, nou ja, nogmaals, dat zal ook een speler worden met heel veel groeipotentie. Een uh, talentvolle jongen. Uh, ook een hele jonge speler. En dat is denk ik waar, welke richting Ajax naartoe moet. Uh, talenten opleiden. En, uh, en daar hebben we tijd voor nodig. En dat is ook een proces wat wel twee, drie jaar gaat duren. Dus uh, ja, ik hoop dat we uh, de tijd krijgen. Een Nederlandse speler? Nee, dat is geen Nederlandse speler. Er zijn nog twee spelers uh, waarvan iedereen het idee heeft... dat het voor beide partijen beter is dat ze vertrekken. Uh, Van der Wiel en Soleimani. Wat gaat daarmee gebeuren tot morgenavond? Nou, ik... Achterkans vrij groot dat er nog wel wat gebeurt, ja. Zeker met uh, Van der Wiel, waar toch wel uh, ja, meer interesse voor is. En, dus die, uh, die transfer acht ik uh, eerder. Het is niet zo dat nu die in bekend is, jullie ineens met een heel groot pak geld nog door Europa crossen tot morgen? Nee, totaal niet. Ik bedoel, het is de kunst om, het, uh, om goedkoop te kopen en later duur te verkopen. Zeggen dat jij op de centen zit, hè? dat je zuinig bent, hè? Nou, nou dat, dat valt wel mee. Alleen, het is een klein beetje verantwoord uh, met geld omgaan. En dat, dat is uh, goed voor iedereen. Mark Overmars let dus inderdaad goed op de center bij Ajax-directeur. Voetbalzaken daar over de loting voor de Champions League in de Europa League. Feyenoord uit bij Sparta-Praag. Ronald. Feyenoord dat moet winnen na de 2-2 van vorige week in Rotterdam. En Feyenoord dat wat sterker wordt. Wat meer grip krijgt op het duel. Zwarte Praag in de beginfase stormen vastzetten. Vroeg druk zetten. En Feyenoord eigenlijk wat in paniek. Maar langzaam maar zeker zakt het elftal uit Praag wat terug. En krijgt Feyenoord wat meer grip op het duel. Er is op goal geschoten door Cisse en Leerdam. Weliswaar allebei naast. Maar toch, de intentie is goed. Nu de uitvoering nog iets beter. En Feyenoord zou er zowaar iets aan kunnen gaan hebben. Balbezit is er ook voor Feyenoord. Via Matthijssen mooi. Via achteruit opgebouwd. Uiteindelijk Klaas vrijgelopen. Ziet geen mogelijkheid voorwaarts. Dan maar Nelom. Snel verplaatsen van de linker naar de rechterkant. Daar waar met enige regelmaat toch bij Jan Maat wel wat ruimte ligt. Nu niet. Dus moet uh, immers gezocht worden in de middencirkel. Is één man kwijt. Zou de bal nu eigenlijk uh, achter de laatste linie moeten leggen. Dat doet hij maar naar de linkerkant. Iets te hard voor Sisee. Zo lijkt het. Sisee houdt hem binnen. En dan komt Felicia er rechtsachter als een scheermes inglijden. En glijdt de bal over de zijlijn. gooi Feyenoord. Te nemen door Nelom. Vanaf de linker kant. Leerdam met de bal aan de voet. Twee ballen nu in het veld. Ja, dat is jammer. Want dit is een veelbelovende aanval. En die bal wordt erg laat teruggegooid door het publiek hier uit Praag. En nu is er dus een scheidsrechtersbal en daar heeft Feyenoord niets aan. Het is na 27 minuten nog altijd 0-0 Sparta-Praag-Feyenoord. 0-0 dus bij Sparta-Feyenoord. Heerenveen tegen Molde ook 0-0 bij Rust. En PSV tegen Zeta uit Montenegro 5-0 bij Rust. Natuurlijk, volgende uur gaan we verder met deze wedstrijden. En vanaf 9 uur komen dan de er wedstrijden erbij: Twente tegen Boerzaspore en AZ tegen Anzhi. Tot straks. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1 journaal. Het is natuurlijk gewoon een kwestie van keuzes maken. Iedereen lost het probleem op. Maar de vraag is dan, waar kies je voor? Morgenochtend van half negen tot negen, lijsttrekker Jolande Sap van GroenLinks. Die crisis die wacht natuurlijk niet. Die crisis die dendert nu door. En die crisis vraagt nu om oplossingen. Ook een vraag voor Sap? Stel hem via vragentenhaag.nl en luister morgenochtend vanaf half negen naar de lijsttrekkers. En laat ik dan maar verklappen waar GroenLinks staat. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.